Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Geen regionale bussen of treinen in Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland. Want de streekvervoerders staken daar. Dat doen ze omdat ze een hoger loon willen. Net als de NS houden de streekvervoerders daarom een estafette staking de komende dagen. Zo ligt morgen het personeel in Noord-Holland en Utrecht het werk neer. Later deze week zijn de andere provincies aan de beurt. Volgende week vrijdag staakt al het streekvervoer. Schrik niet, want je betaalt nu bijna 20% meer voor een doosje eieren dan een jaar geleden. Dat geldt voor veel meer boodschappen ook. Het heeft alles te maken met het hoge inflatiecijfer. Het ligt nu op 12% en dat is het hoogste ooit in Nederland, meldt het CBS. Dat alles duurder wordt, heeft te maken met de energiecrisis, legt mijn collega Nick Wouters uit. Zolang die rust op die gasmarkt er niet is, de elektriciteitsprijzen hoog blijven... zul je ook dit soort hoge inflatiecijfers zien. En uh, ja, ik denk dat we daar nog niet van af zijn. Kortom, dat wordt de komende tijd nog zeker op de kleintjes letten. De minister van Landbouw, Henk Stachauer, heeft de handdoek in de ring gegooid. De stikstofcrisis vindt hij te groot en te complex... Niet zo'n gekke stap dat hij aftreedt, ligt mijn collega Ewald Kiewicz uit. Hij had heel weinig krediet nog bij de coalitiepartijen. Er was heel veel kritiek op hem, zowel publiek vanuit de Tweede Kamer als intern. Want hij was de man die, ja, die boeren eigenlijk weer perspectief moest geven... naast die harde boodschap van minister Van der Wal om stikstof te reduceren. En dat lukte hem juist niet de afgelopen maanden. Er moet nu dus snel een opvolger komen... want anders worden beslissingen over de stikstofmaatregelen verder uitgesteld... waarschuwt een belangrijke landbouworganisatie... En het gedoe over de borstencover van het blad Linda gaat nog even door. Die omslag kreeg Bakken met kritiek omdat er alleen maar slanke vrouwen opstaan met rechtopstaande borsten. Afgelopen weekend werd een remake gemaakt met daarop allerlei soorten lichamen. En de makers daarvan gaan vandaag langs bij de hoofdredactie van de Linda. Dat is belangrijk, zegt deze modefotograaf. Het wordt toch echt hoog tijd, in deze, in deze tijd ook, dat er steeds meer mensen van kleur, dikke mensen, mensen met een beperking, non-binaire mensen, trans mensen in de media worden gerepresenteerd. Linda wilde juist met die cover bereiken dat er minder moeilijk wordt gedaan over blote borsten. Het weer nog af en toe wolken, maar ook veel zon bij maximaal 25 tot 30 graden. Eind van de middag en in de avond zijn er wel pittige buien en kan het ook gaan onweren. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de rest van het land is een behoorlijk drukke ochtend. Spits In onze regio valt de Reuzen mee met 28 kilometer file in totaal. 10 minuutjes vertraging op de A4 Den Haag Amsterdam bij knopen de Nieuwe Meer. A7 Heerenveen Hoorn bij Den Hoever, 3 kilometer. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij knopen op Rottepolderplein, 9 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En ook 10 minuten vertraging op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar bij Heergewaard door 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Find myself again, cake and makeup, and a little lost. These reactions are relentless. Abandoning the permafrost. Who am I fooling with? I gotta live. Yeah, yeah. thing is So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 I'll shine kan nu zonder ja. Ik laat je gaan, ik voel me vrij.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 You say van het NOS journaal. De inflatie van afgelopen maand is de hoogste ooit gemeten in Nederland. 12% meldt het CBS. De belangrijkste prijsopjager was weer energie, maar ook boodschappen werden duurder, net als kleding en de woonlasten stegen, zoals de huur. In Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland rijden vandaag niet alle streekbussen en regionale treinen vanwege een staking. Chauffeurs of machinisten leggen het werk neer voor een betere cao. De aardbeving van gisteren in het zuidwesten van China heeft aan zeker 65 mensen het leven gekost. En waarschijnlijk loopt het dodental nog verder op, want er zijn tientallen vermisten en zwaar gewonden. Het weer, droog en zonnig, temperatuur tussen de 25 en 30 graden. Vanavond en vannacht opnieuw buien, soms met onweer. Ook in de zomer is jouw keuze ZFM. Lincolnie, Stasera dolce amica mia, io sto pensando a te, a te che forse stai sentendo me. Sul damanzale di un tramonto, Profumano non foschi.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 Fos che dove sei non hai più più di me ma sono io Non dan Ni en la despedida ja. Los maté, ya no hay na que me aguanta Sígueme el paso ahí Lléname el vaso aquí Me di borracho ahí Ya no me importa nada Y ahora me preguntan ¿Qué vas a hacer y qué pa' dónde vas? Tú dime a dónde eres.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 Que el desbeten se acerca, que yo no dat sé. Your eyes, I watch the sunrise. One point, me have been made clear. Love, I go spread on the world. You know, me love ya comes out of devotion, to rule ya, spread to the world. Entrenched. All the nations Everybody listen now Whoa. Let me be the love that comes from the sun. Oh. Let me be your rainbow 106.9 FM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 Conseguirás que no te nombre meer. más. zonder liefdemeisjes, zonder liefdemeisjes, zonder liefdemeisjes, zonder liefdemeisjes, zonder liefdemeisjes, zonder liefdemeisjes, zonder liefdemeisjes, zonder liefdemeisjes, zonder liefdemeisjes, zonder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 Yo me vi, amor de mis amores, prenda mía. Que insiste, que no puedo conformarme sin poderte concertar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te lo nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme. Cuidaron que la gente eso no se enterará. Que ganaron decir que una. Mujer ik mi mijn spijt. la burlaran de mij. Ik heb mijn Amor, de misamor. Er is een mijlla. Ik ben een visie. Ik ben een visie. Ik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 BFM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. zomerhit.